Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De telefoon blijft maar rinkelen bij verzekeraars. Ze worden gebeld over kapotte auto's, omgewaaide bomen en soms hele daken die zijn weggewaaid. Naar schatting is er voor meer dan 500 miljoen euro schade. Storm Dudley, Eunice en Franklin hebben een spoor van vernieling achtergelaten, zegt het Verbond van Verzekeraars. kunt je voorstellen dat de schade die veroorzaakt wordt door nummer 1 en 2, door nummer 3... Een extra uh, gevolgsschade met zich mee kan brengen. Dus een boom die al half op omvallen staat... Ja, ...die kan het natuurlijk bij de tweede of de derde storm helemaal begeven... ...waardoor die schade toch extra groot wordt. Op veel plekken wordt nog druk opgeruimd. Tussen Weesp en reden vanmiddag bijvoorbeeld een paar uur lang geen treinen... ...omdat er nog een boom op het spoor dreigde te vallen. En we blijven bezig met schade, want niet de wind... ...maar de bever maakt er een puinhoop van in Gelderland. Er komen steeds meer van die knaagdieren en dat zorgt voor een lading overlast. Zo graven de bevers holen in dijken waardoor de dijken verzwakt worden. Twee scholieren van een middelbare school in Drachten in Friesland zijn opgepakt voor een datalek. En Eind vorige maand kwamen de gegevens van dik duizend leerlingen hun ouders en medewerkers online te staan. De twee jongens hadden de laptop van een leraar gehackt. En op de indoor pistes in ons land is het rammetje druk bij de skilessen. Zoals in deze hal in Ermelo in Gelderland. De laatste weekend is er gewoon bol vol. Want nu er qua corona wat meer kan, boeken meer mensen een skivakantie. En nemen ze dus ook last minute nog wat lessen. Ik, ik kan het niet zo goed, maar ja, beter dat je het nu leert dan dat je het helemaal niet doet. Ik heb acht jaar van mijn leven niet Ja, nou, Nu hebben we besloten om toch wel op wintersport te gaan. Dus ja, dan moet je het toch ergens leren. Net als de skilessen zouden ook de gipsvluchten best eens vol kunnen zitten de komende tijd. Onderzoekers zeggen dat 80% van de skiers zichzelf overschat.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 Lekker de disco schoenen weer aan aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde Odyssey en Going Back to My Roots. Het tweede uur alweer van dit radioprogramma. En wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert-Jan? Nou, uiteraard naar de volgende plaat gaan we weer schakelen met Jan van der Leden. En die is dus voor ons in Amsterdam aanwezig bij de wedstrijd ASV Arsenal tegen SV Zandvoort. We hadden hem om tien over half drie ook al even in de uitzending... en uh, nou in ieder geval een goede oefenperiode gehad... De, tijdens de drooglegging, om het zomaar eens te zeggen. De drooglegging ook. <laughs> ja. En uh, wat dat betreft hebben ze wel goed geoefend... en uh, hopelijk dat dat nu zijn uh, weerslag zal vinden. In ieder geval in deze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen... zou ik bijna zeggen, van het uh, de tweede deel van de competitie van het voetbal. Goed, dat, daarover dus over een plaat meer. Uh, uiteraard natuurlijk de evenementenagenda en je ziet het ook al, de evenementen uh, die komen ook weer uh, uh, op gang. Diverse uh, uh, uh, culturele instellingen hebben de agenda's uh, weer wat geactualiseerd en uh, kunnen nu ook weer hun gang gaan. Dat is ook een goede zaak, maar daarover meer tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Verder natuurlijk in de tweede uur nog wat meer Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En over evenementen gesproken, eindelijk kan hij weer doorgaan, hè? de circuitrun. Ook een heel groot, mooi evenement wat er weer aan gaat komen hier in Zandvoorts. we gaan we weer naar Sportpark De Schinkel in Amsterdam... Jan van der Leden, de wedstrijd, Arsenal, SV Zandvoorts, maar eerst Rick Astley. No street ...uit de jaren 80 van Rick Aston Jordan Never Gonna Give You Up. We gaan weer naar Amsterdam toe, naar Jan van der Leden. Die is daar bij de wedstrijd Arsenal SV Zandvoort. En verliet verlieten daar straks met een 0-0 tussenstand. Is daar verandering in gekomen, Jan? Nou, dacht jezelf, Rob? Wat dacht jezelf? Ik denk het niet. Nee, nou, ik denk het wel. Oh? Het is een hele leuke wedstrijd geworden. We zijn uh, eigenlijk, ondanks de win tegen... Goed in de aanval steeds. Goed gezorgde aanvallen. Veel ballen die voorgezet worden van de zijkanten. Net gemist, die ballen waren ook natuurlijk weg. Maar op een gegeven moment was het een schitterende voorzitter van Jeffrey Sansin. Sofian uh, Azarkan die werd neergelegd in het stadsgebied, En de penalty werd onberispelijk, onberispelijk ingeschoten door Put Water. Dus we staan 0-1 voor. Kijk, dat zijn hele goede berichten Jan. Ja. Heerlijk. En we krijgen straks windje mee, dus uh, het loopt alleen maar uh, heel veel goed. Helemaal goed. Nou, jij uh, bekijkt uh, de wedstrijd en hebt hem uh, ook uh, tot nu toe gevolgd. Uh, ben je een beetje uh, onder de indruk van je spelers? Nou ja, onder de indruk? Wat ik ben wel blij voor te zien dat het zo goed gaat. En dat onze wedstrijden toch wel ons wintijden hebben gelegd. Geen wintijden hebben gelegd, maar de Oké, okay, dus ja, die oefenperiode is toch uh, niet voor niets gebleken. We staan nu uh, redelijk, uh, redelijk, uh, redelijk goed voor. Ja, ze staan goed verzorgd voetbal te, uh, te spelen. En, ja. De achterhoede is nog steeds goed. De nul wordt goed gehouden op dit moment. Uh, Arsenal heeft nog niet echt een uitgestelde kans gehad. Ondanks dat ze die de win mee hebben. Dani toch nu een pleide trap van grote afstand. Dus uh, ook een betrouwbare sluitkort. Ja, we hebben heel veel pech gehad natuurlijk, het eerste gedeelte van de nieuwe competitie. En ja, is het mogelijk om zeg maar, de schade nog een beetje in te halen met het tweede gedeelte Jan? Ja, dat zie ik echt wel gebeuren. Dat zie ik, echt wel gebeuren. Ik, heb, ik heb niet paraat wat de uh, stand is in de tweede periode, maar volgens mij de laatste wedstrijden die wij gespeeld hebben, lag voor dat, dat het alles weer uh, eruit ging. Toen hebben we twee of drie wedstrijders afgespeeld in die tweede periode. En die hebben we allemaal winnend afgesloten. Daarom dat we op de normale ranglijst op de negende plek staan. Want we stonden eigenlijk bijna onderaan. Oké, okay, nou we gaan uh, gewoon de opwaartse uh, richting uh, gewoon, uh, volhouden. En zorgen dat, uh, dat we op een mooie plek gaan eindigen dit jaar. Nou, we gaan die tweede periode sowieso pakken. Daar ben ik heilig van overtuigd. En uh, dan komt er echt wel een goede, uh, goede eindbelang. Nou, helemaal goed. Nou, de wedstrijd uh, uh, op dit moment uh, na 1-0 in het uh, voordeel uh, van uh, SV Zandvoort. Jij gaat de wedstrijd uh, voor ons volgen. En straks, uh, zo uh, de, de eerste tien minuten van de tweede helft, volgens mij, dan uh, komen we weer bij je terug. Jan, zullen we ik dat hoor doen? Het al. Ik ben er Ik ben er. er. Oh, Oké, okay, tot straks. Hey, ik zie je straks. Oké, okay, ja, hoi. Voor staan, uh, daar in uh, Amsterdam. En mooi. Uh, de rust die gaan met een uh, 0-1 uh, voorsprong tegen Arsenal uit uh, Amsterdam. Straks uiteraard uh, veel meer over die wedstrijd. Maar die is, uh, rust al daar. Jesus to the ones that we got. Cheers to the wish, you were here. But you not cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Trans to the ones die today.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 Dat was de single van Maroon 5, je de single uh, Memories. Ja, het is negen uh, minuten uh, voor uh, half vier, straks om half vier, uh, de evenementenagenda. Je zei het net al, uh, Albert-Jan, uh, de coronamaatregelen die zijn uh, allemaal uh, flink uh, afgeschaald. Dus er komen weer steeds meer evenementen gelukkig bij. Uh, ja, zeker. Dus uh, wat dat betreft uh, dus is, is de timing ook weer goed, hè? Ja, zeker, inderdaad. Dus uh, dat is uh, prima. Goed. Uh, trouwens, uh, uh, André van Duin was in Zandvoort. Weet je dat nog? Ja, ja die was er uh, gisteren volgens mij. Ja, want André van Duin krijgt zijn eigen duin. In de Amsterdamse waterleiding Duinen. De André van Duin Duin? Ja, ja, ja. want uh, André van Duin wordt uh, dinsdag 20 februari 75. Om deze bijzondere leeftijd te vieren. Verraste Radio 10 DJ, DJ Gerard Ekdom... Hem afgelopen vrijdagmorgen met een bijzonder verjaardagscadeau. Dit keer geen taart en ballonnen voor André, maar zijn eigen duin. Zoals gezegd, de André van Duin Duin. En uh, Zandvoorts Marketing plaatst daar de volgende reportage van. nog tegen. Nou, hier dus. Want op een bijzondere plek kan ik wel zeggen, sta ik op dit moment. Namelijk een waterleiding natuurgebied. Drinkwaterleiding natuurgebied, om precies te zijn. Waarom sta je daar, Gerard? Wat is er aan de hand, in grote naam? Nou, een bijzondere reden. Een van de meest bijzondere Nederlanders is jaar. En dan heb ik het over... Misschien wel de meest geliefde Nederlander van ons allemaal. Hij is cabaretier, hij is zanger, hij is chansonnier, hij is televisiemaker. Hij is, nou noem het maar op en hij heeft het gedaan. Zijn naam is André van Duin. 75 jaar, 75 jaar André van Duin, dat moet gevierd worden. En dat gaan wij zeker op een hele bijzondere manier doen... in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Ik sta letterlijk in het cadeau van André van Duin, Letterlijk in, maar daarover later meer. Uh, dit doen we allemaal onder de bezielende leiding van de legendarische boswachter Bas Brouwer. Oh, so. ja. goedemiddag. Bas, uh, wat maakt dit gebied nou zo bijzonder? Ja, het is geweldig. Het is, een, uh, het is echt een geweldig gebied. Uh, dit is in eerste instantie drinkwaterweergebied... Wat, uh, wat Amsterdam als eerste stad in Nederland uh, heeft ingezet... voor de open water, openbare uh, drinkwatervoorziening. En vandaag, uh, ja, om het mij meteen uh, te onthullen, uh, André van Duin wordt 75 jaar. Dat is een mijlpaal, dachten wij. Uh, iets bijzonders, de André van Duin. Duin gaan wij aan hem overhandigen. Is dat een goed idee? Ja, ik vind hem geweldig. Hoe jullie erop gekomen zijn, ik zou het niet weten, maar ik vind hem wel top. We hebben een mooie Duin uitgezocht, uh, dus. Uh, daar gaan we maar even kijken zo. Laten we André er maar even bij gaan halen. Het moment is daar, de André van Duin. Duin. Ja, hier is het. Ja. Nou, kijk toch! André van duin. Hé hey Gerard, wat leuk je hier te ontmoeten. Ja, nou wat fijn dat je er bent. Van harte gefeliciteerd! Ja, Ja, ja harte ja. gefeliciteerd. Nou bijna, hè? Ja, 75 heb... jaar. Ja, ik ben nog heel even 74. geniet ik er van. <laughs> maar het zit er aan te komen, Ja, zeker. Nou, we hebben iets heel bijzonders voor je. Ja, dat begrijp ik. Ja, daarom hebben we me ook hier heen gebracht. Ja, precies. Het uh, is niet hier, we moeten nog een stukje lopen. Oké, okay. oké, okay. dat kan ik nog steeds. Ga je mee? Ja, ik ga met je mee. Ja, André, we zijn een klein stukje naar boven gelopen en uh, ik zou even omschrijven. We zien hier echt uh, Zandvoort vanaf een grote hoogte. Ja, schitterend. Uh, we staan op een soort bunker hier achter ons uit de Tweede Wereldoorlog. Verderop stroomt inderdaad het water wat naar uh, de waterleiding gaat in prachtig Amsterdam. Prachtig gebied. Ik niet uh, het? Prachtig gebied, hè? Ja, ongelooflijk mooi. En dan is er nog een uh, voorjaartje na van de zomer hier dat wel nog in bloei gaat staan natuurlijk. Is het net uh, alsof je het buitenland verkeert? Nou, dat zeg ik. Je hoeft helemaal ja. niet naar Zuid-Frankrijk. Nee. We hebben het allemaal hier en, zo. Hebben we alles? hebben we hier. Zo uitgegroeid wat in Nederland toch groot. we minuten ja, en André. Ja, maar we staan hier bij een bijzonder. We hebben iets bijzonders voor je. Want ja, we wilden niet ongemerkt voorbij laten gaan uh, dat je 75 jaar bent geworden. Nee, nee, dat, dat gaat... moet gevierd worden. Ja. Uh, wat kan jij niet? Je bent eigenlijk, denk de meest gewaardeerde man van Nederland. <laughs> Zeker ook bij onze luisteraars. Dus wij dachten: we hebben iets voor je geregeld via de officiële kanalen. En ja, het is jouw cadeau, dus ik, ik stel voor dat jij hem onthult. Ja, wat moet ik doen? Ja, dat dit eraf gaat. Dat, dat moet ik erin kijken. Ik zal een beetje helpen, dan kunnen we hem officieel onthullen. Ik is een enorm... Want we hebben hier voor jou, kijk, ah, dit is hem. De André van Duin. De André Duin. van Duin, Duin. <lacht> dat is toch hartstikke mooi. De André van Duin, Duin. Nou, die bestond nog niet. Nee, die bestond zeker niet. Nee, nou, ik weet, weet niet wat ik meemaak. <lacht> dat maakt niemand mee. Dit is toch fantastisch? Dus uh, klimmen maar. Eén van Duin klimmen, dat klinkt ook wel goed. Gaan we U kunnen nu in de Andere van Duin klimmen. klimmen. Nou, je waait hier gewoon vanzelf. Ja, het waait wel. Zoveel <laughs> Zo moeite te doen. <laughs> Hartelijk dank. Ja, mooi hè? De André van Duin Duin. Uh, over Jan, geweldige reportage van uh, onze uh, radiocollega's van uh, Radio 10. Uh, en uh, Gerard Ekdom uh, aanwezig in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Tezamen met André van Duin voor de André van Duin Duin. Hey. Ja, nou ja, dat is een wandeling waard toch? Jazeker, jazeker. Dus ik zou zeggen, en, allemaal de duinen in en op zoek naar de André van Duinen. Duin. En het ziet er heel mooi uit. Er staat ook nog, de locatie staat er ook nog bij. Misschien kun je nog even naar het bericht gaan op, op de CFM-app. Even kijken hoor, want wil je dat bord zien staan... en wil je een kijkje nemen, dan moet je zijn op een duintop... op de Rozen, Rozenwaterveld in Zandvoort, in Zandvoort. Ja, de Amsterdamse Waterleiding Duinen heeft laten weten... dat het bord zo ongeveer nog een week daar uh, staat. Oh, en dan moet je het uh, op uh, gehoor uh, zoeken? En dan uh, moet je gewoon doen alsof ie er nog uh, staat, oh, zeg maar. Okay. Nee, het uh, natuurgebied, uh, daar mag natuurlijk niet een, uh, een bord... en uh, allemaal borden op een gegeven moment uh, neergeplaatst worden. Dus uh, dat is allemaal beschermd uh, natuurgebied. Dus uh, vandaar dat het uh, ja, voor deze ludieke actie... een uh, week daar uh, mag uh, staan op de andere van Duin... Done.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 In America is cold And I just keep growing over I wish I could have known An yeah, love To leave love alone I've learned something of love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 Sun. I wake into the sadness of the rain And making love to strangers And wishing I'd know And I will love To evil love De winters hier in Nederland zijn niet koud, maar wel heel erg winderig. En ja, we hebben net Junis natuurlijk achter de rug en er komt weer veel meer wind aan ook. Dat hoorde we juist van Albert-Jan tijdens het weerbericht om half drie. Je hoorde de single van, nee, dit keer niet Doug Aston, maar wel van René Froger. En Winter in America is cold. Het is uh, half vier geweest, tijd voor de evenementenagenda, want het gaat weer los, Albert-Jan. Ja, en uh, voorop in de parade gaat natuurlijk uh, beelden in Zandvoort. En dan heb ik het natuurlijk over het Zandvoortsmuseum. Want het uh, Zandvoortsmuseum is meer dan alleen beelden. Het Zandvoortsmuseum toont een selectie aan beeldhoudkunsten van hedendaagse Nederlandse kunstenaars. De kunstenaars laten zich inspireren door Zandvoort. De strijd tussen natuur en verstedelijking is een belangrijke rode draad. Het Zandvoortsmuseum is geopend van woensdag tot en met zondag van 11 uur morgens tot 5 uur middags. Maar ook het Puppet Museum in het Raadhuis is uh, nog steeds te bezoeken. Een mooie tijdelijke tentoonstelling met unieke mix van een verzameling geluidsdragers, klededrachten, bomschuiten en historisch. En natuurlijk de historie van het Raadhuis in de oude bouw beneden van het uh, Zandvoorts gemeentehuis. De organisatie ligt in handen van, zoals gezegd, van het Zandvoorts Museum en ook geopend van vrijdag tot en met zondag van half 1 tot half 5. Dan hebben we natuurlijk ook nog de buitententoonstellingen. Dat is een eerbetoon aan Kees Verkade, de gerenommeerde beeldhouwer... en jarenlange plaatsgenoot. In de bekende grote lijsten presenteert het museum tekeningen, verhalen en gedichten van de beginperiode van Verkade als kunstenaar in Zandvoort. En wandel samen met een gids bijvoorbeeld ook mogelijk langs een groot deel van de buitenbeelden. De gids vertelt daarbij verhalen over de beelden en de kunstenaars. Bekijk de verschillende data voor deze wandelingen op de website. U kunt de wandelingen ook op eigen gelegenheid doen. Een boekje met de beelden en een plattegrond is te koop in het Zandvoort Museum. Dan hebben we ook nog de workshop Beeldhouwen, die is van Marlene Scherps... U kunt een uh, workshop beeldhou be beeldhouden doen met een inleiding en daarna aan de slag met boetseren. Snel kijk, snel naar de mogelijke data. Het deel van deze workshop duurt ongeveer 30 minuten. En het prakt praktijkdeel duurt ongeveer anderhalf uur. En wat te denken van een bunker of natuurwandeling met gids. Maak een prachtige wandeling door de Amsterdamse waterleiding Duinen. De gidsen van het museum struint samen met u door de duinen en vertelt tal van wetenswaardigheden. De ene week is het onderwerp op de bunkers... de andere week natuur en cultuur. Dat allemaal onder de paraplu van het Zandvoortsmuseum. Kijk voor meer informatie, openingstijden en uh, inschrijfmogelijkheden... Uh, even op de website van www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Gaan we naar Classic Concerts... want die hebben morgen weer een recital van Jaap Stork... pianomuziek van vrouwelijke componisten... Dat is allemaal in de Protestantse kerk op het Kerkplein 1 te Zandvoort. Het begint morgenmiddag allemaal om drie uur en de kerk gaat om kwart over tw uh, twee open. De toegang bedraagt vijf euro. U bent van harte welkom met de QR-code. Vaccinatiebewijs of uh, negatieve test. Niet ouder dan 24 uur. Is dat nog steeds zo? Ja. Volgens mij wel. Ja, of nog een week. Hè? Ja. Ja. Uh, niet ouder dan 24 uur. Meer informatie kunt u natuurlijk kijken op de website www.classicconcerts.nl. En wat ook weer terug is van weg geweest, is uh, uh, de Zandvoort Lacht. Lacht met een T. Open Mic Comedy Nights. Datum en tijd 27 februari uh, om half acht. De locatie is het Amsterdamse Beach Hotel Badhuisplein 2 tot en met 4 in Zandvoort. Ticketprijzen zijn 9,99 euro online. En als u aan de deur wil kopen, zijn ze iets duurder. Reserveren kan via www. Uh, aotaevents.nl even, aota www.aotaevents.nl En de comedians zijn Mark van Gestel... Minouche Heikoop, Thomas van der Hulst... Uh, Tim Alvers en Marie Koet... en Wilco Terwijn. Wat dat betreft een uitgebreide selectie aan comedians. Dat allemaal op 27 februari om half acht s avonds in het Amsterdam Beach Hotel aan het Badhuisplein 2 tot en met 4. Dan heb ik ook nog uh, even kijken. Uh, dat is uh, een poppentheater. Uh, dat is ook hartstikke leuk voor de kids. Want kinderen kunnen er geen genoeg van krijgen. Samen met Maaike Kapel en het Zandvoorts Museum wordt er in het pub Museum in het Raadhuis een poppentheater... een uh, uh, poppentheater gehouden op zondag 27 februari om 1 uur s middags. Let op, dit is een gewijzigde datum, want het was eerst 20 februari... maar de voorstelling is verplaatst. Maaike zorgt weer voor een gezellig theater in het Oude Raadhuis. De ingang is aan de Haltestraat en iedereen is welkom. Wel graag van tevoren aanmelden via info apenstaartje, info -apenstaartje De kosten per persoon zijn 1 euro, zowel voor kind, ouder of begeleiding. Nou, deze maand dus uh, weer voldoende te doen hier in Zandvoort. En 27 februari voor het uh, poppertheater. Dat is ook uh, de dag dat het carnaval uh, weer uh, gaat uh, beginnen. Oh, dan krijgen we al die Brabanders weer in Zandvoort. Ja, die komen, die die die komen dan uh, Brabant uh, ontvluchten en die gaan lekker uh, naar uh, Zandvoort toe. En uh, ja, ze mogen weer langer het café hier ook in. Dus uh, dat uh, gaat helemaal uh, goed komen. Maar vroeger, vanaf 1966 hebben wij. Uh, in Zandvoort een eigen carnavalsvereniging. Eerst was het uh, de Duistere Scharren. Die heette ja. zo, uh, als ik het goed heb hoor, uit mijn hoofd. En later uh, zijn dat uh, de Scharrenkoppen geworden. Wij uh, worden Scharrenkoppen genoemd. Heel vroeger hadden we, uh, wel, uh... hadden we toch twee? Uh... Ja, de Schuimkoppen had je ook oh, nog. Ja, ja. Er, waren, er waren er twee zelfs. Klopt, maar uh, de oudste is dus uh, de Scharrenkoppen of de... de... De Duisterscharren, als je de hele oude naam wil gebruiken. Nou ja, carnaval, dat is een stuk minder geworden hier in Zandvoort. Maar in het zuiden leeft het nog steeds. En dan moet je denken aan Brabant en Limburg. Daar kunnen ze er geen genoeg van krijgen, Albert-Jan. En het viel mij op trouwens dat er nog weinig nieuwe carnavalsplaten uitgekomen zijn, maar... Ze wisten natuurlijk nog niet uh, hoe dat zou verlopen met corona. Dus ik verwacht dat er deze week heel veel gaan komen. Dus dan weet je alvast dat we er uh, zaterdag en zondag weer heel wat uh, kunnen gaan draaien. Volgende week hoor. Dus uh, morgen nog uh, rustig aan. <lacht> ik zie jou al kijken van nee hè. <lacht> Moet ik nou nog? Ja, ja. Nee, ja. Okay. Okay. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat zaak. so long. De single van onze eigen Adel. Uh, dat was Davina Michel. Je hoorde de single Skyward. We gaan weer naar Amsterdam toe. De tweede helft is inmiddels uh, begonnen de wedstrijd uh, Arsenal-SV Zandvoort. En volgens mij waait het uh, behoorlijk daar in Amsterdam. Uh, Jan, hoe uh, zijn ze de kleedkamer uitgekomen? Nou, ze in de kleedkamer in met... Ja, ja, ja, ja, ja. ze scoren het net je. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja. ja. dan een uh, gelijk spelletje de kleedkamer in waarschijnlijk. Ja, het 1-1 de kleedkamer in dat was vlak voor rust gebeurd. Een klein opstootje want de defensie die een beetje vreemd. Arsenal. Ja, wat gebeurt er allemaal op het veld nu? Nou, uh, snel de uh, laatste kant gebeurt er meer. Oh, laatste kant? Oké, okay. oké, okay, oké. Okay. de uh, tweede de vrede, de vrede, die heb de ik heb Dat ik ik nou mooi, in ieder geval uh, gelukkig weer uh, een uh, voorsprong voor uh, SV Zandvoort. Want uh, ja, we spraken natuurlijk vlak voor de rust, uh, Jan, en toen gingen we er eigenlijk vanuit dat we gewoon uh, met de voorsprong uh, de rust uh, in zouden gaan. Maar uiteindelijk is het toch nog fout gegaan aan het eind van de eerste helft. Ja, die wind, ja, die wind speelt al pakken ook in het filter. En dan merk je, je het nu ook weer. We hebben nu windje mee. dat kun je wel zeggen. Het gaat altijd goed. Maar het is heel moeilijk op basis, natuurlijk, de Wienbeen. Ja, ja, dat is straks zo. Kijk, die goede avond nu met Nigel en de darts. Het niet in de bal, nee, je niet. Maar... Is er uh, nog wat uh, veranderd in het uh, team? Andere opstelling, andere spelers? Nee, het uh, teams van ons is hetzelfde gebleven. Oh, zeg! Nigel Nijsselberg met een prachtige Oh. Maar ik, wat ik eigenlijk net niet gezien heb, is dat wij toch twee goede missen. Uh, die eerste de Haan en de Stalin de Tartu, die uh, staan niet in het veld. Uh, en ik sprak net even met ze vlak voor uh, dat ze te binnen gingen. Maar ze zijn allebei eigenlijk disciplinair uh, de bank gezet. Dus wegens, we uh, waren wat problemen op de training. Jesse die had ik hier niet getraind, uh, Dat is het wel zo van, uh, uh, gewoon de zijde gewoon, in de wedstrijd je, je, hebt je taal aan mijn regels, je, je taal aan het trainen, gewoon twee keer trainen, dan, uh, en dan speel we niet. Oké, okay, dus zit op het uh, strafbankje om het zo maar even te zeggen. Jawel. Oh zeg, ze maken nu twee, twee. Arsenal. Nee. Ja. Oké, okay, wat gebeurde er, hè? Nee, het was een goede avond over links. Die werd voorgezet. En de laatste man, die miste hem. Die was een vrij harde voorzet. Bij de Arsenal vies, die kon ik niet... ja, nou, in de Ja, 2-2. 2-2. Ja, maar het moet toch een, een voordeel zijn dat we een windje mee hebben nu, Jan? Ja, natuurlijk. Maar we zijn... Uh... We hebben nog ruim uh, een half uur de voetbal, hè? Nou, helemaal goed. Ga, gaan we van genieten, althans jij uh, voor ons. En uh, dan horen we graag uh, wanneer er uh, gescoord tot. wordt. En ons bellen we straks, uh, zo rond uh, uh, kwart over, tien voor half, uh, bellen we weer terug voor het eind van deze wedstrijd. Tot zo. Oké, okay, tot. tot zo. Doe, doe. Dankjewel, Jan van der Leden daar uh, in uh, Amsterdam. En dit is de nieuwe single van Van Dick Houts. Op het einde van de reis, voordat het licht van jouw schoonheid achter schaduwen verdwijnt. Alles vlucht in het verleden, het gaat aan ons voorbij. En wij staan in het heden en kunnen er niet bij. Alles wat in hoop verankert ligt, is een speelbal van veranderend getij. De op de golven dansen wij, op de golven dansen wij. Hoe we gedreven door verlangen, langs verlaten wegen gaan. Om aan het einde weer alleen te staan. Eén ding staat vast, iets is zeker. Ons lot hangt van onwaarschijnlijk. Tijd. En op de golven dansen wij. Op de golven dansen wij. Op de golven dansen wij. Op de golven dansen wij. Het licht is een speelbal van veranderend getijs. Een lekkere nieuwe single voor uh, Van Dikhout. op de golven dansen bij Het is zeven minuten voor vier uur. Nogmaals, goedemiddag en welkom uh, bij CFM. Uh, Mocht je net ingeschakeld zijn, je eigen lokale radio. We zijn er 24 uur per dag. Met weer nieuws. Ja, ken jij de uitdrukking pet mannen? mannen? Pet mannen. Pet, P-E-T mannen. Geen idee, petsmannen. Ja. mannen. Over, de, over een ruime minuut weet je precies waar het over gaat. De Zandvoortse visondernemer Patrick Berg is onvermoeibaar bij zijn inzet voor een schoner Zandvoort. Regelmatig mobiliseert hij schoonwandelaars en nu heeft hij de strijd aangebonden tegen zwervend plastic petflessen op de boulevard. Sinds 1 juli vorig jaar is er statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Daarmee is het aantal flesjes dat in de natuur of op straat terechtkomt meetbaar afgenomen. Maar nog lang niet volledig, al dus Patrick, die er wekelijks soms tientallen van het boulevard raapt. Daarom schreef hij de gemeente een brief waarin hij om medewerking vraagt... voor het plaatsen van speciale bakken voor het inzamelen van zogenaamde petflessen. Het zijn manshoge plastic containers in de vorm van een fles, ook wel petmannen genoemd. Uh, Pet, volgens Patrick ik heb heeft hij contact gehad met de organisatie Jutters Geluk... die wekelijks zwerfplastic op het strand verzamelt en dat op allerlei manieren verwerkt. Ze hebben toegezegd graag mee te willen werken en denken. Op grote petflessen zit een kwartje uh, statiegeld en op de kleintjes 15 cent. Ik uh, denk dat de volle container tot wel 50 euro kan, op kan leveren en dat is niet niks... Voor de opbrengst hebben we twee goede doelen in gedachten... Juttersgeluk en de Plastic Soup Foundation. Het sorteren en inleveren van de flessen is natuurlijk een heel gedoe... maar met hulp van Jutters geluk moet dat lukken. Ik stel me voor dat de inzamelpunten bij vis- en snackkarren komen te staan... en ook bij het jaar rond paviljoens. We moeten ook nog onderzoeken in hoeverre ze verankerd moeten worden... zodat ze niet wegwaaien. Goed idee, maar daar zijn trouwens meerdere oplossingen voor. De zogenaamde petmannen kosten circa 220 euro per stuk. Maar ik ben er uh, afgelopen week op gewezen dat spaarne er een aantal ongebruikt in de opslag heeft staan. Het lijkt erop dat ze genegen zijn om die ter beschikking te stellen. Want dat scheelt dan dus alweer ruim 2000 euro. Het enige wat we nu nog nodig hebben is de toestemming om de petmannen neer te zetten. Maar de gemeente heeft afvalscheiding hoog in het vaandel staan. Dus dat zal wel goed komen, aldus Patrick Berg. Met andere woorden, wordt vervolgens vervolgd weer een mooi in milieuvriendelijk initiatief. Ja, ik dacht uh, bijna dat het met zijn voornaam te maken had. Pets, petsmannen, <laughs> ja, weet ja, je petmannen, wel. Ja. Petmannen van uh, Patrick Berg. Uh, nou, ja, inderdaad, een heel mooi uh, initiatief. En laten we hopen dat het allemaal gaat lukken. En uh, ja, hoe zien ze er nou ook weer uit? Grote flessen of ja, zo? Zijn en, het? het zijn gewoon grote. Als je ze ziet staan, ze zijn gewoon Ze ogen naar grote plastic flessen. Met een groot gat daarbovenin. Jazeker, maar uh, daar moet geen uh, patatrest ingegooid worden en dergelijke natuurlijk. En je, je, je hebt, uh, je hebt uh, de gasten hoog in het vaandel staan. Nou ja, <laughs> de, de mensen in het algemeen, Albert uh, Jan. Ja. Dus, uh... Laten we dat maar zeggen. Nee, maar uh, ja, laten we hopen dat, uh, dat daar netjes mee omgegaan uh, wordt. Ja. En dat er alleen maar petflessen in verdwijnen in de petmannen. Mooie term trouwens. Ja. Ik ken hem nog niet, maar uh, bij deze is hij helemaal duidelijk. Wij gaan op naar het nieuws en uh, weer van uh, vier uur. En daarna zijn we er nog uh, één uur lang. En dit is zo'n lekkere single. Ja, al een hele tijd niet gedraaid op de radio. Tijd dat we daar verandering in gaan brengen. Why does it always rain on me? Hier is Travis.